Het weer zonnig, wat sluierbewolking, 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm, dan 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk richting Zandvoort in Noord-Holland. En dat merk je op de N200 richting Zandvoort tussen Haarlem en Bloemendaal. 10 minuten vertraging. En de N201 richting Zandvoort. Daar staat voor Zandvoort 4 kilometer en heb je ook 10 minuten vertraging.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 Goedemorgen. John. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in deze uitzending. Dank je wel. Uh, en je hebt natuurlijk al een prachtig platform gekregen in de Zandvoortse krant. Uh, dus praat ons uh, even bij voordat ik mijn uh, vragen ga stellen. Oké, okay, dat is goed. Um, nou, zoals je weet is er een vaststellingsovereenkomst uh, gekomen die goedgekeurd is door de gemeenteraad. En daarin is besloten dat uh, de drie architecten samenwerken uh, op het Watertorenplein...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 een heel gezichtsbepalend, een totaal los project is het. Die kan al eens van tien jaar duren. Ja, integraal. Uh, daarmee wordt dan bedoeld... Uh, qua stedenbouw en ruimtelijke samenhang. Dus qua ontwerp. Dus, dus vandaar dat uh, het blok van Springtij... een soort brugfunctie gaat vervol, uh, zeg maar, uh, vormen. Maar uh, natuurlijk uh, financieel en qua planning...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 Uh, nou, dat is dus het resultaat geweest van die vaststellingsovereenkomst. Ja. Uh, ik hoef je niet uit te leggen dat het een uh, ja, complex uh, proces was Zeker. met partijen die van uh, hele verschillende standpunten kwamen. Uh, nou, Vinkbouw zat erbij als uh, aannemer ontwikkelaar voor Sprintij. Uh, en er is toen gezegd van, nou oké, okay, Bad Zandvoort houdt dan de ontwikkeling. En Vinkbouw uh, doet dan uh, de bouw.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 En, en zo willen we verder gaan dus dat zag je ook in de commissie de cultuurnota de krocht hebben wij ons sterk voor gemaakt ja. dat, dat, dat dat snel gaat gebeuren en dat moet ook binnenkort terugkomen woningbouw deze woningvisie en sociale woningbouw nou ja, dat maakt de partij van de arbeid zich heel erg sterk voor en we hebben daar ook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 gaat de schop binnenkort in de grond. Dat geldt ook voor wat we nu aan spelregels op de agenda hadden. Dat klinkt misschien een kleine stap. Het zijn ook altijd kleine stappen. Maar we hadden een woonvisie vastgesteld dit jaar. En in de woonvisie gezegd 30% sociale huur, 40% middelduur of middelduurde middelduur koop, de huur en koop.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 Dit was onze visie. Dit zijn onze spelregels. Voldoet het eraan? Kom op, dan gaan we nu verder. Dat vind ik uh, heel erg mooi. Uh, en dat denk ik heel veel andere mensen met mij. Uh, maar dan uh, hoor ik ook weer... Uh, ja, ik krijg nogal wat uh, brieven op mijn uh, columns binnen. Ja, en krijg ik ook weer iemand en die zegt... Van, ja, maar ja, er wordt, wordt nu in principe afgesproken. En dan wordt weer gezegd... Ja, dan compenseren we die woningen dan wel weer in het volgende project. En dan we nee, dat, dat, dat ja, misschien weer precies. veel te duur. En dan gaan we daar weer zeggen... Ja, maar dat willen we niet opbrengen, want ja. dat is te veel.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 ja, die omgevingsvisie die moet van ons allemaal zijn. Het gaat over hoe wij, ik zijn net al, met z'n allen wonen. En hoe wij met z'n allen bewegen. Welke voorzieningen we in Zandvoort nodig hebben. Ja, en dat betekent dus eigenlijk alleen maar dat je die omgevingsvisie alleen maar kan maken. Ja, samen met de mensen in Zandvoort en Bentveld.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 hun dorp. Het moet ook hun dorp blijven. Ook, uh, ook naar de toekomst toe. Dus uh, ja, we hebben aandacht ervoor. proberen op heel veel manieren uh, te doen. En... Uh...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 Nou, het ik zou niet gemeente. willen beweren dat we 100% ja. met er eens zijn. Dat kan ook helemaal niet. En dat, dat moet ook niet. Maar over het algemeen vind ik dat een hele goede samenwerking. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Absoluut. Ik heb overigens wel eens gehoord dat veel zandwoorders wel denken dat ze op een eiland wonen. Ze liggend midden in een natuurgebied, met een soort schiereilandverbinding met uh, het achterland. Uh, ja. waar toeristen ja. overheen komen en mensen er op en neer gaan voor werken. Maar daar houdt het ongeveer mee op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 Meer. Het is natuurlijk uh, meer, het is ook de woningmarkt, ja. het is uh, de bereikbaarheid, uh, de economie ben je natuurlijk op alle mogelijke manieren toch met elkaar verbonden. Uh, voorzieningen, uh, Zandvoorters, die gaan ook in Haarlem bijvoorbeeld naar het theater uh, ja. uh, of naar de Philharmonie, dus we zijn op alle mogelijke manieren uh, in de ja, uitdaging, denk ja. ik. Uh, dus, uh, ja, we zijn ja. geen eiland meer.